Christian Bonnebakker met het nos journaal. Uit het noorden van het land komen tot nu toe weinig meldingen over problemen door gladheid. Ernstige ongelukken hebben zich voor zover bekend niet voorgedaan. Alleen bij Hogeveen gleed een auto van een viaduct en een inzittende raakte licht gewond. Voor het noorden van het land geldt sinds vanmiddag code oranje wegens IJssel, die de hele nacht kan aanhouden. Vanwege de verwachte gladheid rijden er morgen in een deel van de provincie Groningen geen taxibusjes voor scholieren. Zo'n 1200 leerlingen in het speciaal onderwijs in Noord- en Oost-Groningen kunnen daardoor niet naar school. De burgemeester en de politie van Keulen houden morgen crisisoverleg over de gebeurtenissen rond de jaarwisseling... Tientallen vrouwen werden toen bij het station van Keulen aangerand. Volgens de politie kwamen de daders uit een groep van duizend mannen met een Arabisch uiterlijk die vaak dronken waren. De vrouwen werden door groepjes mannen omsingeld, betast en vaak ook beroofd. Zestig vrouwen hebben aangifte gedaan. Volgens de politie waren de mannen totaal ontspoord en agressief. Vijf mannen zijn opgepakt. De politie van Keulen bekijkt camerabeelden om meer verdachten te vinden. Minister Koenders wil dat de invoering van strengere grenscontroles, zoals nu in Zweden en Denemarken, snel binnen EU-verband wordt besproken. Hij noemt het een risico als landen hun eigen grensbewaking gaan regelen, terwijl ze juist gezamenlijk de Europese buitengrens zouden moeten bewaken. Real Madrid heeft een nieuwe trainer, Zinedine Zidane. Hij is de opvolger van Rafael Benitez, die vandaag is ontslagen. Zidane was al assistenttrainer van Real en wordt nu voor het eerst hoofdtrainer. De Fransman speelde van 2001 tot 2006 zelf bij de club. Real Madrid stuurde vandaag Benitez de laan uit vanwege matige prestaties... en omdat de relatie met de spelers bekoeld zou zijn.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 ...is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM. En ja, een hele goede avond natuurlijk. Bij, welkom bij 2 tweede uur van ZFM Cinema. Mijn naam is Alko Beuving en we gaan weer hele mooie filmmuziek laten horen. Wat staat er op de rol? Happy Feet, Peter en Wendy. Prachtige uh, soundtrack. Inside Out, Star Wars, The Force Awakens... Alexander Desplat met Teddy's Girl. Nou, te veel om op te noemen. Laten we maar gaan beginnen met uh, uh, ja. een hit die uh, uit de film van uh, Jackie Brown. Een film van Tarantino. Brother Johnson, Strawberry Letter 23. and play Dat allemaal uit film Jackie Brown, een tarantino-film. Het nummer werd gezongen door Brother Johnson... origineels van Chucky Otis. Maar Brother Johnson had de grootste hit ermee. Ja, dan is het de hoogste tijd voor een gezellige film. En de film heet Happy Feet. Het verhaal speelt zich af in de wereld van de keizerpingwins op Antarctica. Deze pingwins zingen ieder zijn eigen lied om partners aan te trekken. Helaas is Mumble, de zoon van Memphis en Norma Jean... de slechts denkbare zanger... Hij probeert het echter te compenseren... met zijn uitzonderlijke tapdance-talent. Nou, uit die film... die aanstaande vrijdag om half negen op tv is... SBS 9, een paar grappige nummertjes. De, uh, eens even kijken. In de Happy Feet zei ik... The Bird of Mumble... Uit de soundtrack van Happy Feet, film uit 2006, If I Could Think. from the wrong side of town really from the wrong side door John Powell film, zeker de moeite van het kijken waard. En ook nog geinige muziek van John Powell. Ja, dan ben ik laatst op een juweeltje gestuit. Een soundtrack van de bovenste plank, zou ik maar zeggen. Van een film die niet in de bioscoop draait helaas, maar alleen op televisie. En hij is in december op de Engelse televisie vertoond. Het is een film van Peter en Wendy. En de muziek, fantastische muziek is gecomponeerd door Maurizio Malagnini. Het is eigenlijk een Peter Pan verhaal. Die gaan gewoon nog wat stukjes laten horen. Eigenlijk alle nummers op deze cd zijn meer dan voortreffelijk. Pieter en Wendy, titelmuziek. Volgende nummer is Great Ormond Street Hospital. Prachtig nummer. Peter Pan verhaal, de film heet Peter en Wendy. Muziek is gecomponeerd door Mauricio Maragnini. En is echt fantastisch. Uh, Peters Farewell, mooi nummer ook. De laatste die ik ervan draai is Lucy's Dream. Uh, componist Mauricio Malagnini. Uh, ik denk dat de film ook wel in Nederland op televisie zal komen. Zal hem wel even duren, maar hij komt zeker. En dan is het op, absoluut kijken naar deze film met een prachtige zaantrek. Uh, Lucy's Dream, de laatste.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 de commando-ruimte in Riley's hoofd... waar ze haar van adviezen voorzien bij de dagelijkse dingen. Riley, Riley en haar emoties hebben moeite om zich aan te passen... aan het nieuwe leven in San Francisco... wat leidt tot opschudding in het hoofdkwartier. Hoewel plezier, Riley's belangrijkste emotie... haar best doet om alles positief te houden... ruzie en de emoties over hoe ze het beste kunnen omgaan... met de nieuwe stad, het nieuwe huis en de nieuwe school. Uh, bijvoorbeeld een nummertje wat grappig is... First Day of School. First Day of School. Gia Chino. Uh, over, even kijken, wat hebben we nog meer hier staan. Teambuilding, ook leuk. We'll Ja, je kan eigenlijk niet om de muziek heen van uh, Star Wars. The Force Awakens, film 2015 ook. Trouwens, de vorige was ook 2015. 30 jaar na de overwinning op het Galactische keizerrijk is een nieuwe bedreiging. De kwaadaardige Kilo, Ren en de First Order. Stormtrooper Finn loopt over naar het verzet. Crashed op een woestijnplaneet en moet hier Rey Haar droid bevat belangrijke geheime informatie over de locatie van de laatst overgebleven Jedi Knight. Eh... Uh. Het duo en Luke Skywalker. Het duo werkt samen met Han Solo... om te zorgen dat het verzet deze informatie in handen krijgt. Nou, Star Wars. gaan eens even kijken waar ik hem heb staan. Ik dacht dat ik hem wel had staan. Ja. De titelmuziek. En uh, uh, de attack on the Yaku Village. Dit nummer gaat nog wel eventjes door. Dat is een lang nummer zie ik. En uh, ik wil toch nog iets meer uit Star Wars draaien. En dan kies ik voor a wreath theme. Muziek trouwens van John Williams. Hè? Niet vergeten. Naar de soundtrack van Star Wars: The Force Awakens. Muziek gecomponeerd door John Williams. En ja, ik ga alweer naar het laatste nummer dat ik van deze soundtrack zal draaien. Dat is Han en Lea. Enkele stukken uit de film Star Wars. gecomponeerd door John Williams. Maar er zijn nog veel meer mooie films uitgekomen of gaan uitkomen. Dat is onder andere de film The Danish Girl. En die is volgens mij beschikbaar vanaf 14 januari draait in de bioscoop het verhaal de jaren 20. De Deense kunstenaar Einar Wegener wordt door zijn vrouw Gerda benaderd om in vrouwenkleren te poseren. Wanneer een van haar modellen niet aanwezig is. Einar besluit later om als Lily Alba door het leven te gaan en ondergaat erbij een geslachtsverandering. De muziek gecomponeerd door Alexandre Despla. En uh, deze is ook genomineerd voor een Golden Globe als beste filmscore. Ik draai er een paar nummers uit. The Dennis Girl. De soundtrack The Danish Girl, de muziek gecomponeerd door Alexandre Despla. En dit is het nummer: To Dresden. Laatste nummer alweer van deze soundtrack. Eh, Gerda in the Rain. film, mooie muziek en ja, vanaf de 14 januari komt hier in de bioscoop. Hier vast een voorproefje van de muziek. Uh, een andere film die eigenlijk hele slechte kritieken kreeg, maar die aanstaande vrijdag op televisie komt en dat is de film Wee, geregisseerd door Madonna en dat is even kijken wanneer die precies is. Aanstaande vrijdag op België 1 om vijf voor half twaalf of half twee, dus kan je niet slapen. Kijk dan. Ik zal het verhaal even vertellen waarover het gaat. 1936, Engeland, De Amerikaanse Wallace Simpson verovert het hart van koning Edward de VIII. Echter Edward krijgt van de kerk en de minister-president te horen dat hij niet met Wallace kan trouwen en tegelijkertijd koning kan blijven. Hij besluit af te treden voor de vrouw die hij lief heeft. Eenmaal getrouwd zijn ze bekend als de hertog en de hertogin van Windsor en velen beschouwen hen als de meest romantische koppel van de eeuw. Parallel aan dit verhaal verloopt de romans van Willy Wintrop in New York in 1998. Wanneer ze in een ongeluk, ongelukkig huwelijk met een succesvolle psychiater belandt, raakt ze geobsedeerd door het verhaal van Koning Edward VIII. Als Sotheby's diverse persoonlijke eigendommen van de winsters veilt, probeert ze de romans tussen Wallace en Edward te begrijpen, middels de voorwerpen die het echtpaar toebehoorden. Ja, daar zit ook aardige muziek in. En daar wil ik nog wat voor draaien, want dan zijn we eigenlijk alweer aan het einde van ons programma. Uh, six Hours, muziek gecomponeerd door Abel Korsanowski. ook. Ik doe nog één. De Duchess of Windsor. De laatste. Zit zit alweer op. Twee uur filmmuziek is alweer voorbij. Oude films, nieuwe films. Bijzondere films. Mooie geluiden. Nieuwe sound. Kovacs. Uh, nieuwe films. The, uh, the Daddy's Girl. Star Wars. Inside Out. Mooie animatiefilm. Veel popmuziek. Eerste uur. Het zit weer op.